Vijf uur, Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. Een zware sneeuwstorm zorgt in het noordoosten van de Verenigde Staten voor problemen. Meer dan 130.000 huishoudens in drie staten zitten zonder stroom, meldt CNN. Het gaat om de staten Rhode Island, Massachusetts en Connecticut. In die laatste twee staten is uit voorzorg al het autoverkeer verboden. In sommige delen van New York wordt gevreesd voor overstromingen. Een deel van de gebieden is nog aan het bijkomen van de storm Sandy... die in oktober vorig jaar langs de Oostkust trok. Weerkundigen waarschuwen dat het ergste nog moet komen. Als twee fronten samensmelten, dan kan een potentieel historische sneeuwstorm ontstaan, zeggen ze. In Egypte zijn gisteren opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen president Morsi. Bij het presidentieel paleis in Cairo gooiden betogers... met stenen en benzinebommen. De politie reageerde onder meer met traangas... 45 mensen raakten gewond. De demonstranten richtten zich onder meer tegen uitspraken... van extremistische moslimleiders... die hadden opgeroepen de oppositieleiders te doden. Ook vinden de betogers dat president Morsi en zijn moslimbroederschap... te veel macht naar zich toetrekken. Guatemala heeft een noodtoestand uitgeroepen... vanwege een schimmel die de koffieoogst bedreigt. Door de zogeheten koffieroest gaat dit seizoen... vermoedelijk 15 van de oogst in Guatemala verloren... Volgend seizoen kan dat oplopen tot 40 procent. De koffieproductie is cruciaal voor de economie van Guatemala. De regering heeft financiële steun toegezegd aan de circa 60.000 kleine koffieboeren. Ook is er een grote voorlichtingscampagne gestart. De schimmel is inmiddels in vrijwel heel Centraal-Amerika opgedoken. Eerder kondigden Honduras en Costa Rica al de noodtoestand af. Het weer vooral in de kustgebieden kans op een winterse bui, in het binnenland droog, temperaturen rond het vriespunt. Lokaal is er kans op gladheid. Overdag op de meeste plaatsen droog en zon, maar in het noorden kans op een bui maximaal rond 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. We hebben de komende uren nog twee onderwerpen voor u. Straks in het laatste uur Matahari. Hari, de exotische danseres die uiteindelijk voor het vuurpeloton terechtkomt. In dit uur een bekendheid van een hele andere orde: Herman Pieter de Boer. Hij is schrijver, journalist en liedjesschrijver. Eigenlijk kun je zeggen dat hij schrijvend kunstenaar in de breedste zin van het woord is. Zijn allerbekendste liedjes zijn Visite op een onbewoond eiland. En ik heb zo waanzinnig gedroomd. Mochten we het niet kennen, helaas. Ik ga het echt niet voordoen. Ik ga u niet lastigvallen met mijn uh, muzikale talenten of non-talenten. In april 2008 werd Herman Pieter de Boer benoemd... tot officier in de Orde van Oranje Nassau. En vandaag, 9 februari, viert dit multitalent zijn 85e verjaardag. Reden voor de redactie van Woord om eens even het archief in te duiken... en op zoek te gaan naar mooie gesprekken, die hebben we gevonden. Het was lastig kiezen, maar het werd boeken uit 1990... met een portret van de Boer, gemaakt door Wim Brands. Een gesprek over de reclamewereld over de alcoholistische fase in zijn leven... over zijn heimwee naar de oorlogsjaren... over giethoren, over het tekstdichten... over zijn hang naar mystiek... en over de verschillen tussen zijn vroege en latere werk. We gaan terug naar augustus 1990. Herman Pieter de Boer begint de uitzending... met het voorlezen van zijn verhaal Veldpost. Veldpost. Loftus, riep de facteur. Present, schreeuwde soldaat Loftus... Hij zette de karabijn die hij aan het schoonmaken was tegen een boom... en pakte de brief aan. Hoe is het mogelijk, mompelde hij. Een brief voor mij? Hij woog hem op zijn hand, hield hem tegen het licht... streek met zijn vinger over de postzegel... en bekeek de brief nog eens ter aan beide zijden. Een brief, zei hij stom verbaasd. Hij scheurde de envelop los, vouwde het papier dat erin zat open... en tuurde een poos met duistere blik op het handschrift. Toen gaf hij de brief aan soldaat Mus. Mus, lees mij eens voor wat daar staat. Kan je niet lezen? Ik kan niet. Mus nam een ijzeren brilletje uit zijn borstzak en zette dat op zijn neus. Wat een hanenpoter zei hij. Nou, de brief komt van een Anna. Wie mag dat wezen? De buurmeis, zei Loftes. Hoe is het mogelijk? Hij ging naast Mus in het gras zitten en zette zich schrap. Lees voor. Goed, zei Mus. Daar raadt hij. Beste Loftes, ik schrijf je een brief, want je bent ver weg... Hoe gaat het met jou? Hier is alles goed. Ons varken heeft gebicht. Elf stuks. Gisteren heeft het vreselijk gestormd. Mijn vader een pet lag in de sloot. Nu Loftes ik eindige het papier is vol Anna. Wel allermachtig, riep Loftes ontroerd. Een liefdesbrief! Dat was het verhaal Veldpost uit de bundel De Vrouw in het Maanlicht... en andere zonderlinge verhalen. Het eerste boek van Herman Pieter de Boer... van wie onlangs verscheen De Heksenkroeg... Het is zijn dertigste boek. Reden voor Wim Brands om deze veelschrijver... die behalve verhalen ook al ruim 600 liedjes... voor diverse Nederlandse artiesten schreef, eens dus een keer op te zoeken. Een gesprek over het schrijven van kale zinnen... copywriting, het weekblad De Lach... en heimwee naar de oorlog, naar de tijd van zangeres Ilse Werner. Mijn hand... Hef... Hat heute Premiere, das Stück heißt Du und ich. Und wenn ich mich auch wehre, mein Herz schlägt nur für dich. Was ich vom Glück begehre, verschweigt es noch diskret. Weißt du, wie schön das wäre, wenn's in Erfüllung geht. Het gesprek begint op het moment dat de boer... ooit samen met Dimitri Frenkel-Frank en Hans Ferré... een succesvol reclame-trio... vertelt hoe gek hij op een bepaald moment in die reclame werd. Het werd echt uh, vervelend... na ongeveer veertien jaar... dat je nooit eigenlijk iets van jezelf erin kon leggen. Want een reclametekst die is afgestemd op degene van wie het geschreven is. Dus bijvoorbeeld op een huisvrouw, op een boer, op een bankdirecteur. Degene die het lezen moet. En uh, dan is het ook nog zo... dat de account executive die met die tekst naar de klant moet... die moet het ook nog leuk vinden of, of juist vinden. De klant zelf moet het ook nog juist vinden. Dus je schrijft eigenlijk met drie harten... Uh, behalve dat en niet dat van jezelf. Ja, Je, je hebt ergens ooit ook eens geschreven dat je, dat je een beetje getikt... Uh... Uh, raakte. Uh, eigen kantoor had je, eigen bureau, met mensen die uh, uh, dames in dienst, die allemaal oh, pakjes, ja. pakjes aan hadden. Met, er stond ook iets... Publicity Partners. Publicity ja, Partners ja, ja, stond ja. erop. Ja, uh, op een bepaald moment had ik het heel groot opgezet. Uh, toen heette de zaak Publicity Partners. En iedereen droeg uh, uh, blauwe en zwarte blazers met uh, gouden letters PP erop. En ik had ook een paar auto's en een heleboel bromfietsen. En op een bepaald moment werd ik daar, dacht ik, waar ben ik aan begonnen? Ik ben helemaal verdwaald in een wereld die helemaal niet de mijne is. En vroeger was ik dus copywriter. Dat was het, was je deed je alleen? Was er nog wel iets van jezelf? Maar nu kwamen er eens allemaal mensen naar me toe. Die zeiden, meneer de boer, wat zullen wij nu doen? En uh, ik wist ik werd er gek van. Op een bepaald moment zei ik, nou, als jij naar mijn auto even wast. En zo, uh, en, en bovendien... Ik, ik, ik had het economisch niet meer aan de hand. Het groeide mij boven het hoofd, als het ware. En toen heb ik dat gesaneerd en toen ben ik maar weer mijn eentje gaan werken. Ja, en was je ook niet heel, heel cynisch geworden? Een enorme hoeveelheden drank en enzovoorts. Ik bedoel, om, het, om, om maar dat, dat, dat nare gevoel kwijt te raken... dat je zinloos werk aan het doen was? Nou, dan weet ik niet of dat daarvan kwam. Ik ben, ik ben gewoon alcoholist van natuur en daarom drink ik ook, drink ik ook nooit meer... Ik denk al een, een kwart eeuw niet meer. En uh, ja, dat hebben ze nog nooit precies uit kunnen vinden. Wat dat nou is met alcohol. Of of ik dat nou ben gaan drinken omdat het zo'n spannend vak was. Dat die, of dat, dat er een huwelijk kapot was, dat weet ik niet. Ik geloof het niet. Ik was gewoon iemand die niet tegen drank kan. Daarom denk ik ook niet meer. Maar hoe ernstig was je er in die dagen aan toe toen je het eigen bureau had? Een tijdje dronk ik niet. En op een bepaald moment liep het zo af. En dan was, was ik, had ik heel veel schulden ook. En... Uh, toen nam ik één borrel, en, en, en, en just out of curiosity, hoe het ook weer was. En toen nam ik er nog één. En toen, echt, toen raakte ik vreselijk aan de drank. Toen zat ik s'morgens om, om half tien zat ik al die neven te drinken op de rand van mijn bed. En ik was, werd, werd ook heel bang. Ik, ik durfde niet eens bij de kamer over te steken om de radio aan te zetten. En dan uh, ging ik eerst, uh, eerst drinken. En dan ging ik ergens een tientje lenen. Dan ging ik met een taxi naar mijn werk toe. En ik werkte dan nog wel. Of ik ging eerst nog naar een café om wat te drinken. Nee, ik was er vreselijk aan toe. En toen kwam... Uh... Maar hadden de mensen in je omgeving dat door of niet? Ja, natuurlijk, zeg. Het was wel te merken. Ik was wel iemand die, die aan de gang bleef, maar het was heus wel te merken dat ik, uh, dat ik altijd aan het drinken was. Ik zat ook altijd, als ik niet aan het werk was, in café Schelterma. Dan zat ik te zingen en uh, verschrikkelijk druk te doen. En te drinken. Op de voorgrond te treden. Ja, ja, ja geweldige vertoningen. Ik had ook een spelletje. Had ik bedacht, had ik een kantoortje geopend, zo'n beetje. Daar, daar deed ik het spel, klop, klop, klop, wie is daar? Dus bijvoorbeeld, uh, je zei, klop, klop, klop, wie is daar? Dan zei iemand, uh, iemand die mo moest dan zeggen wie er dan kwam. Ari bijvoorbeeld, hè? Of uh, omgekeerd. Een zeg, zeg eens even, klop, klop, klop wie is daar? Klop, klop, klop, wie is daar? Dan zei ik, Ari. En dan zei ze, Ari, wie? En Dan zei ik, Arrivederci, Roma. Dat ging dagen maar. Dat ging dagen door. Enfin, dat, uh, dat, soort onzin. Ja, dat soort onzin. Dag in, dag uit. Ja, dag in, dag uit. En ook deed ik plaatsnamen. Dus bijvoorbeeld lage zwaluwen. Dan bewoog ik mij wapperend laag over de vloer van Café Hopen of Scheltenma. Of Assen, dan tipte ik een sigaret af. Of uh, Sassenheim, dan ging weer een open deur in de wc staan plassen. Nou, zulke soort dingen. Daar was ik dagen mee bezig. Net te gek. Ja, voorkomen gek geworden. En vreselijk druk, ontzettend druk. Toen ben ik op een bepaald moment de kliniek in gegaan, de Jelliner kliniek Aan de Willemsparkweg. En uh, daar was ik ook nog zo vreselijk druk. Toen kwam ook een acteur, ik weet niet meer hoe die heet, die had daar gezeten. En die kwam nog eens even kijken hoe het daar was. En met mensen waar hij mee in de kliniek gezeten had. Die zei, oh, oh, oh, wat praat je veel. Ja, ja, ja zegt hij... Het is, het is ook zo, als je, je ophoudt ophaalt met drinken... dan ben je eigenlijk nog zes weken dronken. Dat schijnt zo te zijn. Mm -hmm. Dus ik ben nog zes weken heel druk geweest. En toen, uh, en toen ben ik naar huis gegaan. Toen heb ik nooit meer gedronken. Ja, gedanke aan dich is zo so wunderschön. Doch du bist zo bij, het vergeet die tijd. We jemals Bisschen Glück, selten genug, ist das sonderbar. Unsere Zeit war so schön, musstest du denn schon gehen, nach ich fasse so kaum. Denn mit dir nur allein, stets zusammen zu sein, das wäre mein schönster Traum. Der Gedanke. Die Zeit vergeht jetzt zu spät. Nun ist es uns beiden klar. Es bleibt der Gedanke nur unser is zo wunderbar. Heute sing ich dies kleine Lied für dich. Es ist geschrieben. Op een bepaald moment zat ik weer in de rotschooi. Huwelijk op de klippen, tienduizenden gulden schuld... een vriendin die om de haverklap in het ziekenhuis lag voor een operatie. Het kon niet op en ik kon het niet aan. Drank. Ik wilde dat ik de drank ook door mijn oren naar binnen kon gieten... door alle lichaamsopeningen, drank en verdoving en vergetelheid. Dokter K. stuurde me naar een sanatorium in Nijmegen... waar ik maar weer eens een slaapkuur deed, die ditmaal niets hielp. Toen ik weer rond mocht lopen, kroop ik smiddags door een gat in het tuinhek... om in een kroegje vlakbij je never een bier te drinken... Het sanatorium zelf was ook geen lolletje. Het personeel was aardig genoeg, maar de meeste patiënten waren gewoon geschift. T, die zich maar voor het leven ingekocht had in het sanatorium... was bang voor duizenden soorten van besmetting. Ze borstelde urenlang haar kleren, waste tientallen malen per dag haar handen... en bediende deurknoppen uitsluitend met haar polsen. Meneer Zet vertelde me om het uur dat hij in de tijd op Capri... een knappend geluidje gehoord had in zijn hoofd... en dat hij daarna nooit meer in orde gekomen was... Soms speelde hij woest en vals oude jazzdeuntjes op de piano. Later sneed hij zich de polsen door. Mevrouw B., een Russische, hield me overal staande... om in het Frans, Duits en Engels toe te spreken... over de prachtige spiegels en dressoirs die in beslag genomen waren. Niets had ze meer over. Weinen, weinen, toujours weinen. Meneer Van W., een eenvoudige ex-bouwvakker, kon geen lucht krijgen... want in zijn jeugd had hij een stukje worst gestolen... en dat mocht niet van de wijbel. Er waren patiënten die nooit uit hun kamer mochten. Sommigen krabden aan de deuren. Eenmaal stond zo'n geheime kamer een beetje open. Door de kier zag de zuster een bloot, grijsvellig, stokoud mens wassen. Zat als een plank op een stoel met zijn houtere staakmenen vooruit... en maakte steunende geluiden. Er was ook een vrouw die al jaren in bed lag. Ze was daardoor zo dik geworden dat ze niet meer kon lopen. Ik dacht, hier word ik echt gek. Bovendien wilde ik weer ongelimiteerd drinken... Ik speelde geraffineerd dat ik weer beter was en reisde terug naar Amsterdam. De vriendin had al lang de benen genomen. Met medeneming van alle potten, pannen, en wat er nog meer te roven viel. En zo zat ik dan in mijn eentje op een kamer van Hotel Barranquilla in Amsterdam-Zuid. Het begon nu echt vorm aan te nemen met de alcohol. Ik rolde de telefoon in twee dekens... sliep Beurt en ik zweetend en rillend in een kamerjas onder twee andere dekens... stond 's morgens de kokhalzen boven de wasbak dronk dan op de rand van mijn bed een paar pullen bier... vijf glazen jenever of een fles sherry. Onheil naderde. Witte schrikken sloegen door me heen. Soms moest ik een kwartier lang achter elkaar drinken... voordat de kamer durfde oversteken om de radio aan te zetten. Na verloop van tijd stapte ik dan half dronken in een taxi... om teksten te gaan maken bij een reclamebureau. Het lukte, maar met bovenmenselijke inspanningen. Als ik klaar was, ging ik weer gauw drinken. Ik zat halve dagen in de Old In op het Leidseplein waar ik glas in de hand met mijn hoofd tegen de jukebox lag... luisterend naar Astor Gilberto. Als alle kroegen dicht waren, liep ik naar huis... waar ik weer met mijn kamerjas onder de dekens kroop. Smorgens begon het gevecht met de angsten opnieuw. Niemand wist daarvan. In de stad was ik populair. Altijd zingen, altijd grappen, stunts en bizarre invallen. Dan werd ik voortgezweept door de alcohol. Eenmaal van de drank af begon de boer korte verhalen te schrijven. Ultra korte vaak, alsof het advertenties betrof. Veel van die verhalen hebben één ding gemeen. Ze spelen zich af in het grijze verleden. De jaren waarin de gulden nog een gulden was. De jaren ook waarin Nederland aan de radio gekluisterd zat... om te luisteren naar bijvoorbeeld de komische radiostrip Biels Co. Voor ons op tafel liggen jaargangen van tijdschriften als De Lach... De Katholieke Illustratie en Unicum. De vraag aan de boer was... hoe kan iemand heimwee hebben na de oorlog... Zoals geventileerd in de verhalenbundel Het Herenhotel. Dat is een eigenaardig verschijnsel. Dat strekt zich uit tot eh, bijvoorbeeld Duitse films en Duitse muziek. Het is zo dat in de oorlog was alles natuurlijk een beetje vervelend. Hè? Het land was bezet. En er was niet veel te eten. Alles was een beetje kaal en straal. En dan was dat wat er aan amusement was, eh, was, was zo heerlijk eigenlijk. Dus je kon naar de bioscoop gaan en dan zag je. Verschrikkelijke luxe en rijkdom. Marika Ruk... die danste rond in prachtige jurken... met mooie muziek. en Iedereen had uh, schitterend eten en reed mo mooie auto's rond. Daar vergaapte je aan. En de muziek was ook in de oorlog... net zoals nu eigenlijk in Israël nog, waar het zo bedreigd is... was heel zoet. Hele aangename, lekkere muziek allemaal. En... Dat is natuurlijk ook verklaarbaar. Ja, verklaarbaar. Juist, er was geen behoefte aan agressie... in het amusement natuurlijk. Het was allemaal mooi en leuk allemaal. En dat gevoel dat je had, die, die wilde en die, het aangename... als je dat onderging, zo'n film of die muziek... dat beleef ik dan opnieuw als ik nu dus weer zo die Duitse liedjes van toen hoor... of zo'n Duitse film van toen zie. Maar wat zie je dan? Als je, je zo'n film ziet, bijvoorbeeld of die muziek hoort... wat voor associaties krijg je dan? Associaties met, met hoe fijn je het toen had terwijl je ernaar keek in die tijd... En hoe uh, mooi je die meisjes vond op die film en hoe lekker die muziek was. Maar de gasovens rookten. Ja, dat weet ik wel, maar dat wisten wij niet. Nee, maar is dat... Heb je dat ook bij generatiegenoten van jou aangetroffen? Die, ja, zeker. Die, die, die, die, die... Armando bijvoorbeeld. Met Armando sprak ik alleen maar over de oorlog toen we allebei in Amsterdam woonden. We belden elkaar ook op en voerden toneelstukjes op. Wat Met... voor soort toneelstukjes? Nou, bijvoorbeeld, uh, zei ik ik ben nog aangehouden op de Savatistaat. Oh, zei hij dan, had je wat bij je? Uh, ja, nou, ze hebben een zak bruine bonen van me afgepakt... maar die krantjes hebben ze gelukkig niet gevonden. En dan zei hij weer... Heb je gehoord van uh, Kees? Die lul, die is uh, bij de kriesmarine gegaan. Zo'n soort dingen. Zo praten wij om dat weer, weer terug te halen. We zaten ook samen uh, samen in signaals... dat waren geïllustreerde bladen uit die tijd van de, van, uh, van de bezetting. Zaten wij zo samen te kijken hoe het toen was. Ik weet het niet. wou het er alles maar over hebben... Je hebt er geen later niet uh, een, een, een verklaring voor gevonden waar het heimwee vandaan kwam dan. Ja, je zegt wel uh, dat, dat had te maken met die zoetigheid uh, van, van die films. En uh, je bent jong, ik bedoel, je wilt zoetige films zien. Maar het moet toch ook dieper weg zitten. Ja, ik kan het niet, he kan het niet helemaal verklaren. Het is nog steeds zo dat, dat, uh, dat ik alles wil zien altijd op de televisie van uh, de oorlog. En ik heb toen, toen dacht ik, nou, ik ga nu een boek schrijven dat in een land speelt. En dat heb ik met een soort uh, wellust geschreven. Ik heb er alles anders genoemd. Bijvoorbeeld, het, het ging niet over Hitler, maar de dictator heette dan Spalla. En de mensen riepen Spalla Saluz in plaats van H. Hitler. En dat heb ik helemaal zo doorgezet. Maar er kwam dan al die dingen die er toen waren in de oorlog. Zoals bijvoorbeeld een fosforspeldje waar je mee op straat liep in de verduistering. Dat je niet helemaal elkaar opbotste. En, uh, en de rantsoenering... En en hoe mensen ondergedoken zaten, dat kwam er dan al voor. En maar was... die oorlog, heeft die bij jou nooit... Hoe oud was je precies in, tijdens de oorlogsjaar? Tussen 12 en 17 jaar. Ja. Heeft dat nooit later angsten bij je opgeroepen? Oh, verschrikkelijk. Zo ongeveer tien jaar na de oorlog heb ik echt een, een oorlogssyndroom gekregen. Dan stond ik uh, midden de nacht, toen kwamen vliegtuigen over... en dan stond ik op met bonkend hart en dacht, oh jee, het begint weer. Dan ben ik heel erg bang geweest... En toen, ben ik, toen heb ik een tijdje heel erg gedronken. Toen heb ik een slaapkuur gedaan. In een ziekenhuis. Mm -hmm. En daar ben ik, Toen ben ik er helemaal van afgeraakt. Dus ik heb nu geen oorlogsfeest meer. Dus nu, uh, met de Cuba-crisis al, weet je was iedereen bang. Maar ik niet. Ik uh, ging al vijf jaren plannen maken. En niet met uh, Irak? Nee, ook niet, nee. Ze mogen, ze mogen beginnen? Nee, dat, dat nou niet. Maar ik ben niet, ben niet angstig. Nee. Ik ben niet bevreesd. Nee. Kniptang. Misschien viel het mee, die bezetting. Goed, de straten waren vol vreemde uniformen. Panzerwagens daverden over de Bucklinbrug die niet beschadigd was als enige. Stoottroepen marcheerden langs je huis, maar verder... Men ging weer naar kantoor, fabriek en winkel. Trams tinkelden, de ijskommand verkocht zijn hoornjes, De apenrots in de nieuwe dierentuin werd volgens plan voltooid. Het viel vast mee. Er gingen trouwens geruchten over de ongelooflijke correctheid van de bezetters. Een soldaat vertelde men had in een slagerij een leverworst gepakt en opgegeten, zonder te betalen. Toevallig stapte er een officier binnen, die iets van onenigheid bemerkte. Wat is er aan de hand, vroeg hij in zijn taal. De slager legde het uit. De officier trok zijn pistool en schoot de soldaat ter plaatse neer. Iemand van zijn eigen volk. Streng maar rechtvaardig, was het commentaar van velen. Een goede indruk maakte ook de manier waarop officieren bijvoorbeeld de weg vroegen. Zelfs als de aangesprokene een eenvoudige visvrouw of brievenbesteller was... De heren lieten hun hakken klakken. Ze salueerden daarbij hand strak aan de hoge pet. Ordelijk zijn ze. En je moet eens zien hoe dat toegaat bij de veldkeuken. Alles even proper. En hoe subliem zo'n kolonne verzorgd was. Zo'n heerschaar die voorbij trok. Alles model. Het leek wel een film. Een jonge man had in een stilstaande trein gezeten. Treinen stonden vaak stil die eerste weken. Toen zo'n gemotoriseerde legergroep passeerde. Reizigers hingen nieuwsgierig uit de coupéramen. De jongeling had scherp geluisterd. Hij had onder meer vernomen, als je dat vergelijkt met onze zogenaamde weermacht... wat was dat een zootje. En ook, geen wonder dat ze winnen, moet je zien wat een piekfijne uitrusting. Op een zeker moment kwamen de wagens van de genie voorbij. Op de motorkappen waren de kabels meegevoerd. Kunstig en keurig opgerold. Hiervoor klapten de reizigers. Wat een uniek verschijnsel, zoals die die kabels een applausje waard. De genisten zwaaiden lachend met hun machinepistolen. Het zijn mensen als wij, zei een heer met een sigaartje. Alleen hebben ze meer gevoel voor organisatie. Orde. Een ander viel hem bij. Juist. Orde. Netheid. Discipline. Daar draait het erom? Dat was een astmatische man die telkens zijn bril oppoetste. Tut-tut, zei een mollige dame. Maar ze liet erop volgen. Nou ja, het is zo. Ze opende haar tas, vond een rolletje en stak een perendrups in haar mond. Eindelijk gaf de locomotief een fluitsignaal. De wagen schokte even. Daar ging het weer. Zal goddank als ze opgelazerd zijn, zei de jongeman die alles had aangehoord. Met zijn duimwees hij naar buiten. Men keek hem verwonderd aan. Maar sommigen in de coupé leken naar een soort hypnose te ontwaken. Nu we het hebben over het, het verleden. Je hebt op mijn verzoek een hele stapel oude tijdschriften naar beneden gehaald. De, de Lach, Unicum, uh, allemaal, allemaal ja, jaren een 50. Er. en zo. Oh nee, veel ouder. Ik heb ze door, uit de vorige eeuw heb ik ze zelfs wel. En uh, uit de uit dertig jaar heb ik veel panorama's en die en ik vind dat heerlijk om daarin te kijken. En toen ik die uh, boeken schreef, zoals het Damesorkest en de Kelderin, die in de 30 jaren spelen, keek ik daar vaak vaak in om die, om die sfeer weer op te roepen. Ik heb het natuurlijk ook wel een beetje in mijn hoofd. Maar. Je, je kan die sfeer beter oproepen door in oude tijdschriften te kijken... dan in bijvoorbeeld in boeken, waar het alweer uh, uitgekristalliseerd is... en netjes geordend en verzameld, zo'n zo tijdschrift. Daar staat gewoon de taal in van die tijd... en hoe de mensen het in die tijd allemaal beleefden. Nou, de taal er een stukje voor. Wat staat daar? Wat is dit voor stukje? Uh. Dit is Unicum. Uh, nee, dit is de lach. Uit de jaren... Waar blijft het verdiende geld? Uit de jaren 50 waarschijnlijk. Iedereen weet het. Het grootste deel van het geld dat mannen verdienen... wordt door hun vrouwen uitgegeven. Dus, ja, dat is een soort manier van praten. Dat, dat was toen nog... Je hoort wel eens, ik hoor, gisteravond hoorde ik ook toevallig... Biels en Kool op de radio. Wat uh, oh, is dat? Biels en Kool? Ja, dat is, een, dat is met Kool van Dijk van vroeger een soort hoorspelletje. Het werd ook een humoristische hoorspelstrip, wordt er ook bij gezegd. En als ik dat hoor, dan word ik gewoon bang van. Zo, zo niet leuk is dat. Maar als je nou door dit, deze oude bladen... Uh... Ja, ja, hier heb ik dus een, uh, een unicum van 2 augustus 1941. Dan zie je hier vier foto's van de filmster Marika Ruk. En er staat in het midden... Ja, dat, zo kan je helemaal niet meer schrijven, dat is belachelijk. Hier ziet u viermaal Marika Ruk, die viermaal een ander meisje lijkt. Maar dat komt omdat zij telkens wat anders op haar bekoorlijk hoofdje draagt. In vier verschillende films heeft u haar met die hoofddeksels gezien. En u zult zich herinneren dat ze er altijd weer even charmant uitzag. Dat is een ontzettend rare taal. Vind je niet? Ja, dat is. Dan word je door nostalgie overvallen wanneer je het uh, uh, leest? of ja. inspireert het je? Ja, ik vind het wel inspirerend. Ik vind het, ik vind het ook wel, eens, het geeft me allerlei gevoelens gegeven. heeft me ook wel eens armoedige gevoelens. Van, van, van dat mensen zo, zo achter de konden praten in die tijd... en dat ik misschien zelf ook al zo gepraat heb. Nou, reken maar. <laughs> Zeker. Iemand zei, dit is Annabel. Ze moet nog naar het station. Neem jij je wagen, dan haalt ze het wel. Ik zei, dat is goed en reed zo stom als ik kon. We kwamen aan bij een perron en ik zei... het zit je niet mee...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 het schrijven van reclameteksten is de boer gestopt. Toen hij zich op een goede dag realiseerde dat je de eeuwigheid in elk geval niet haalt. Met een slogan voor corsetten. Met het schrijven van liedjes ging hij altijd door. Hij schreef voor onder meer Willeke Alberti, André van Duin, Kinderen voor Kinderen en Lenny Koer. Hits waren bijvoorbeeld Annabel, dat u net hoorde. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Laat me. Visite. Dat was zijn grootste hit tot nu toe. Hoeveel tijd besteedt de boer gemiddeld aan het schrijven van een liedje? Nou, Een liedje is altijd in elkaar te zetten. Dat, uh, dat kan eigenlijk binnen een half uur kan je een liedje in elkaar zetten. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat een goed liedje is. Nee. Dan rijmt het en het uh, heeft een bepaald meter. Maar hoe werk je? Ik bedoel, je krijgt een opdracht voor een lied. om een, ja? om een lied te maken voor iemand. En, en hoe, ga je dan aan de, hoe ga je dan aan de slag? Er zijn een paar factoren waar je rekening mee moet houden. A is de artiest die het moet gaan zingen. Je moet, je moet rekening houden met, met zijn of haar wezen. Dus het moet, moet met invoering geschreven worden. Je moet echt in die persoon kruipen. Dus bijvoorbeeld voor Boudewijn, dan moet ik zo... Dat is Boudewijn de Groot. Boudewijn de Groot, ja, moet ik zo in hem schuiven. Hij is een heel ander iemand dan ik. En Conny van der Bosch heb ik ook voor geschreven. Die, uh, die heeft altijd van die eigenaardige gedachtenwendingen... Van... Bijna, zoals Wim T. Schippers zei: van ik hou van je, dus ga weg. Weet je wel, dan moet je zo. En ho ook hoe de mensen bewegen, hoe ze eruit zien. Dat moet allemaal passen bij de woorden die je op die muziek gaat maken. Soms uh, moet je eerst tekst maken en wordt er later muziek op gemaakt. En soms, dat is eigenlijk het fijnste. Als je dus eerst kan bepalen waar het over gaat. Maar ik heb ook heel veel gehad, wel honderden keren, dat ik een lab muziek kreeg: in, in het Frans of in het Italiaans of in het Amerikaans en dat ik daar dan een Nederlandse tekst op moest maken. Dan draai, je, dan draai je dat maar en hou je voor ogen voor wie het is... tot je wat hebt. Ja, is, het, is het altijd associatief uh, denken wat je doet als je een, een, een liedje schrijft of niet? Je gaat zitten en je laat alles maar uh, door je hoofd spoken? Ja, zo is het, ja, zo is het ongeveer. Het is, uh, bijna met alles wat ik schrijf, wat verzonnen moet worden... is het zo alsof je aan een flipperkast staat. Dus, uh, Hoe bedoel je dat? Nou, Een flipperkast, dan trek je aan die... Uh, Hendel En dan springt die bal weg. En die raakt allerlei punten die je van tevoren niet verwacht. En op een bepaald moment... Euh, laten we zeggen dat die bal zich dan verplaatst in mijn geest. Zomaar willekeur springt van het een naar het ander. Op een bepaald moment, bang, raakt hij iets aan... waarvan ik denk, oh, dat is interessant. En dan ga ik daar verder. Nou, geef eens een voorbeeld met een liedje dat je geschreven hebt. Uh, uh, een recent liedje voor mijn part. Uh, nou, ik uh, kan een voorbeeld moment... geven van Visite bijvoorbeeld. Dat is een, een hit van je, hè? Ja, Visite is de grootste hit die ik ooit geschreven heb. Um, daar da, da kreeg ik een, een bandje van uh, Lenny Koer toegestuurd. Daar stond op haar stem. La, la, la, la, la, la, la, la, Met gitaar. Verder niks. En zij uh, had, ze had ze bij gezegd... Uh, nou, kijk maar, ze moeten nog een B-kantje hebben voor een ander nummer. Wat je ervan kan maken. En ik had uh, toevallig die dag uh, migraine. Hoofd en verschrikken. Ik lag in bed. Maar het moest toch af. Zo werkt het vaak. En toen uh, was, de, was de beperking was dat er een, een Franse jongensgroep meezong. Les Poppies heette die jongens. Dus ik dacht, nou ja, het moet een soort Frans woord zijn. Ja, waren het toch die jongens van die kokschool of iets dergelijks? Nee, het is niet van een kokschool, de poppies, nee. nee dat dacht nee, ik, nee. nou ja, goed, ga door. Gewoon een Frans jongenskoor. Ja. En toen dacht ik, nou ja, een Frans woord. En uh, nou, dan trek ik aan die, uh, aan die pinball, flipperkast, uh, hendel, en dan begin er een, een bal heen en weer te springen in mijn hoofd. En een uh, dat laat ik maar rondschieten langs, uh, langs allerlei gedachten. Ja, het, is moeilijk te... het is gewoon eigenlijk een soort uh, een computer die op hol geslagen is. Zo eigenlijk. Maar kun je verklaren waarom uh, dat lied, uh, Visite, was een B-kant? Waarom dat een hit werd? Nee, dat weet ik niet. Het is, uh, het, de woorden waren... Ik had wel een leuk gevoel terwijl ik het aan het schrijven was al. Want ik, ik schreef het, zoals, zoals gezegd, met hoofdpijn in bed. Op een bepaald moment werd de hoofdpijn zo erg dat het af moest... Toen heb ik vrij onverschillig gedacht... nou, Franse jongens, ik maak ook nog een vrij van bonbon, bonbon, molière. onzin. En uh, toen was ik klaar. Toen heb ik het doorgebeld aan Lenny. En toen had ik wel het gevoel dat ik iets bijzonders geschreven had. Hoe gaat het even, het liedje? Kun je, kun je... Visite, visite, een huis vol visite. Piet Hein had zijn maat Mickey Mouse meegebracht. En ook de twee wezen en zeven Chinezen. Dat was in mijn dromen, mijn dromen vannacht. Zo ongeveer, hè? voorkomen onzinteksten. Ja, allerlei onzin. En het is uh, als een bom ingeslagen, dat lied. Maar ik kan het niet verklaren waarom dat nou een grotere hit is dan al haar andere liedjes. Nee, maar wacht even. Het is een onzintekst. Het is het tweede couplet ook van dat onzin gehoord toch ja, niet? Van, laat, van, die, van, laat, die ook, uh, laat die ook nog even horen. Nou, dat weet ik niet zo precies, maar het komt in ieder geval uh, Kermit de Kikker met Jongvrouw Bikker. En, uh, nou, in ieder geval uh, allerlei figuren uit de stripwereld en uit de werkelijke wereld door elkaar komen op bezoek. Kapitein Rob. Weet je wel, van die, van die strip. Die komen allemaal op bezoek en dat was in mijn dromen vannacht. Nou, het stelt werkelijk helemaal niks voor. Maar, een, uh, oh ja, en aardstaartjes. Uh, Dik Trom gooide taartjes vooral naar aardstaartjes. Daar was ook een mevrouw. Toen zat ik boeken te hier in de bijenkorf. En die leunde over mijn tafel heen en die zei. Ja, u schrijft wel leuke boeken, maar wat hebt u nou een akelig liedje geschreven? Zeg zei, mevrouw, wat bedoelt u dan? Nou, dat visite, dat, het rijmt zo makkelijk, dat vond ze werkelijk niks. En uh, ja, ik wist niet wat ik daarop moest zeggen. Ik vond het zelf heel leuk. Ja. Ik vond het een hele leuke kolder, onzin. Onzin. En, en, en nu we het hebben over hits, clichés ook natuurlijk. Ik je, je bedoel, je, je, als je een, een liedje schrijft... Uh, of later uh, bijvoorbeeld je hoort spelen... Dan, dan, dan schroom je er niet voor om, om een blik blikvol clichés open te trekken. Nou, je, je kan het clichés noemen. Je kan het ook noemen houvast voor de luisteraar. Uh, zoals je bijvoorbeeld in een... Uh, in een liedje moet je het hier en daar laten rijmen. Of op een heleboel punten laten rijmen om houvast te geven. En je moet ook herkenbare dingen neerzetten. Dat gaat zo vlug voorbij. Het moet, uh, moet door iedereen onmiddellijk begrepen kunnen worden. En een hoorspel, dat gaat ook nogal gauw voorbij. Je kan niet terugbladeren. Dus je moet, je moet meteen duidelijk maken waar het om gaat. Ben ik echt gewend om dat te doen? Dus bijvoorbeeld... Uh... Uh, zomer, daar ga ik niet, uit zeggen, oh, uh, niet uitleggen van iemand doet de deuren open... en die zegt, oh, wat ligt dat gras er prachtig bij... wat bloeien de bloemen prachtig. Het, uh, het, ja, het is zomer. Ene, he, zomer hoor je gewoon, je hoort krekels. Dan weet je meteen dat het zomer is. Zomer, blikkrekels uh, ja, open. Ja, blikkrekels trekken. Zo, heb ik ook geen bezwaar. Zoals een schilder dus. Zijn, zijn kleuren tot zijn beschikking heeft, die zijn er ook al. He, die, die mengt hij die op een bepaalde manier, die gebruikt hij. Die. Zo, zo brengt hij zijn kunstwerk tot stand. Zo, zo heb ik al die... Uh, al die her, her, herkenbare dingen om door elkaar te mengen en uh, daar iets mee te maken. Die heb, je ook, die, die, die, die, die heb je ook altijd tot je beschikking, die herkenbare dingen? Ik heb je zelfs dat? wel eens uh, uh, schriften volgeschreven met uh, herkenbare dingen. Dus bijvoorbeeld wat, uh, wat mensen zeggen tegen elkaar in bepaalde omstandigheden. Mijnwerkers bijvoorbeeld zeggen glukauf. Ik wou gewoon weten wat mensen zeggen. Mensen die gaan kamperen zeggen goed kamp tegen elkaar. Wat zeggen die? Goed kamp. Goed kamp. En mensen die gaan skiën zeggen skiheil. Ze heb daar hele, hele schriften vol van geschreven. En dan heb je ook nog uh, uh, clichés zoals... Uh, die zou ik nou niet bij, bij, bij voorbaat gebruiken... maar uit curiositeit heb ik die ook opgeschreven. Wat de mensen allemaal weten. De kameelde is bijvoorbeeld het schip der woestijn. Zulke dingen, hè? En enkele keer kan je dat dan wel eens gebruiken. En uh, ja, verder duidel duidelijke beelden neerzetten. En dan mag het verhaal... Het verhaal mag dan wonderlijk verlopen, maar... Maar de mensen moeten houvast hebben aan hoe je het, hoe je het uh, neerzet. We maken muziek, daar gaat ons de hoed hoog. We maken muziek, daar gaat als de baard af. We maken muziek, bis jeder beschwingt zingt. Do re mi fa sol la si no. We maken muziek, daar gaat ons de knop auf. We maken muziek bleibt doch die Luft weg wir machen musik wie soll ich uns das tack tack do so, la sol mi do mit musik wie ja das ganze leben nur noch halt so spiel mit musik erreicht man ja auf dieser welt versteh hi me wir machen musik da geht es doch gut so wir machen musik we maken muziek, we maken muziek, we maken muziek, we maken muziek. Hulp. Wat doe je nou Jochem, riep Berend toen hij het huisje binnenkwam. Jochem stond bovenop een stoel. Van de balk hing een dik touw met een strop. Daar had hij zijn kop in. Dat zie je toch, zei Jochem nijdig. ik ga mezelf ophangen. Ik zie er geen gat meer in. Wil je me helpen, schop die stoel dan weg. Waar leven is, daar is hoop, zei Berend. Kom op. Waar gaat het nou helemaal om? Het is vast niks. Noem dat maar niks. Al mijn geld vergokt. Alleen maar schulden. Niemand leent me geld. Oh, als het dat is, zei Berend. Dan wil ik je wel helpen. En hij schopte de stoel weg. Over het ontstaan van zijn korte verhalen... heeft de boer zich altijd nogal schimmig uitgelaten. Toen ik naar het platteland verhuisde, zo vertelde hij aan verschillende interviewers... was het alsof de verhalen door het open raam naar binnen zweefden... Maar hoe die verhalen ook ontstonden, zwevend of niet... het is interessant om te zien hoe de boer vooral in zijn vroegere werk... een bijna archetypische wereld beschrijft. Mannen heten bijvoorbeeld mus, vrouwen koba. En ze eten bij voorkeur stooflappen. Niet voor niets omschreef de boer zichzelf eens... als de Anton Pieck van de Nederlandse literatuur. Die hang naar een verloren gegaane wereld. Waar komt die vandaan? Dat komt omdat ik toen in Giethoorn woonde... Die uh, omgeving die inspireerde me bijzonder... omdat het zo volkomen anders was dan in de stad. Alles was nog ja, helemaal als vroeger. De mensen uh, hadden nog burenhulp. Zes huizen links van je en zes huizen rechts van je. Die, uh, die moesten dan cadeaus aandragen als je zoveel jaar getrouwd was. En die gingen je begraven als je doodging. En het was nog zeer uh, een archaïsche toestanden daar... En dat vond ik wel indrukwekkend. Ik vond het ook wel, vond ik wel, wel mooi dat dat nog bestond. En daarbij gevoegd dan die natuur eromheen. En toen raakte ik reuze geïnspireerd. Toen ben ik gaan zitten schrijven. En toevallig was ik toen niet zo lang daarvoor met Armando... een schrijver, dichter, schilder, vriend van me... naar Groningen naar een tentoonstelling geweest. Die heette Het Geheim. En daar werden tentoongesteld schilderijen van de Duitse romantici uit de vorige eeuw. En dat waren hele zwoele en ook wel uh, ja, erotisch godsdienstige schilderijen. Zo'n beetje dat door elkaar heen, hè. ook wel mythologie. En dat, dat, die, had, die catalogus had ik naast me liggen... en daar stonden schilderijen op als de koude hand. Dan zag je een hand, die, kwam, uh, die stelde de dood voor, weet je wel. Die raakte mensen aan en de wondertuin... En, uh, de Sphinx, dat soort dingen. Allemaal hele mystieke en ook wel sensuele schilderijen. En dat, dat, dat met die natuur die daar zo op me inwerkte, dat bij elkaar dat veroorzaakte dat ik toen dat boek geschreven heb. Ja. En daar kwam er nog bij de techniek van, uh, van de reclametext schrijven die ik nog had. Dus alles heel beknopt. Heb ik een heel raar boek gemaakt, De Vrouw in het Maanlicht. Met hele korte verhalen, die helemaal vol zaten met onwaarschijnlijke gebeurtenissen, maar heel helder geschreven. Zo. Ja, het mystiek, dat woord laat je een paar keer vallen. Ja. Waar komt die hang uh, naar het mystieke vandaan? Ja, dat heb je of dat heb je niet. Ik heb dat altijd gehad. Ik ben ook wel uh, godsdienstig opgevoed, maar of dat er nou iets mee te maken heeft, ik weet het niet. Kom ik vind je, het... Uh, kom uh, jij de streng protestant? Nee, niet streng, nee, nee. hervormd. Neder-Duits hervormd. En uh, ik ging dan wel naar de kerk. Ik zat ook wel in jeugd, zo'n jeugdvereniging in de oorlog. Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale. Wat deden jullie? Uh, ja, bij elkaar komen, liederen zingen, uh, spelletjes doen. Uh, en waar waren ook wel de grote bijeenkomsten. Het was namelijk de enige vereniging die nog mocht bestaan in de oorlog. Omdat het Neder-Duits was? was nee, nee, nee dat, heeft niks, dat is niet Neder-Duits. Dat is gewoon protestants. Ja. het was een godsdienstige vereniging. Je mocht, de padvinderij mocht niet, want dat was Engels. En de AEC mocht niet, want dat was socialistisch. En de communistische jeugd mocht natuurlijk ook niet. Maar een godsdienst had, dat mocht wel. En dan kwam je soms met honderden, honderden jongelui bij elkaar ergens... Ja, want al die padvinders uh, die waren daar natuurlijk ook lid van geworden. padvinders waren daar ook lid van geworden, ja. De AIC'er zaten er ook allemaal bij. Na de oorlog spatte dat weer uiteen. Nou goed, maar uh, mystiek, ja. Ik vind het uh, mooi. Geesten en, uh, en uh, gevoelens die je niet precies kan thuisbrengen. En mensen die op afstand met elkaar kunnen communiceren zonder elkaar... Maar neem je het ook serieus? Ik bedoel, je ja, hebt, zeker. Oh, zeker ja. Je hebt toen die KRO-serie gehad, uh, waar gebeurd... waarin je de meest krankzinnige verhalen hoorde die mensen ook vertelden. Toevallig echt... heb ik die ook te boek gesteld, die verhalen. Die opdracht heb, heb ik ook gehad, die is ook bij mij terechtgekomen. Oh, ja, nou, dat dan, ja, dat is dan geen toeval. Nee. Maar is dat, geloof je dat soort onzin? Nee, dat was werkelijk een heleboel... Uh, een, een tak die, uh, die uh, over de straat wandelt en zo. Dat vond ik echt onzin. Nou, een wandelende ge... tak, die ja, staat ja, toch? Ja, die staat wel, maar dat is dan een echt een diertje. Nee, maar echt de grote dingen. Dus bijvoorbeeld het leven na de dood. Dus reïncarnatie. Dat vind ik een groot ding waar ik heilig van overtuigd ben. Dus dat ik al honderden malen geleefd heb... en hierna weer terugkom. Niet precies als dezelfde, maar de ziel die verhuist. Daar geloof ik in. En ik geloof er ook in dat er mensen zijn die bijzondere krachten bezitten. Om mensen te genezen of om, uh, of om iets te zien dat andere mensen niet zien. Maar je moet wel heel erg oppassen met die dingen, want voor je het weet zit je in het uh, in de Abacadabra. Ja, maar ik ben geen zak. <laughs> ik weet wel waar het, uh, wat onzin is en wat geen onzin is. Ja. Als je, nou, je hebt inmiddels een enorme reeks boeken geschreven. Als je naar nou de eerste en de latere vergelijkt, wat is dan nou volgens jou het, het wat zijn dan de verschillen? En er is awesome. een, groot, een groot verschil in, uh, in de lengte van de verhalen. Bijvoorbeeld in het eerste boek, De vrouw in het maanlicht, de andere zonderlinge verhalen, zijn de verhalen heel kort. Ik heb hier bijvoorbeeld de pet. Dat is, nou ja, dat is misschien veertien regels, maar dat nee, is toch, toch lees, een heel lees, verhaal. Lees, lees maar even voor Goed. De pet. Hoe vind je hem? Vroeg Mees toen hij thuis kwam. Prachtig, riep zijn vrouw. Vanavond gaan we uit, zei Mees. En dan doe ik hem op. Koba kwam met de stooflappen. Onder het eten keken ze naar de nieuwe dienstpet... die Mees op de schoorsteenklok gezet had. Het is een juweel, zei Koba. Bij ons op de gemeentereiniging zei Mees... terwijl hij nog een aardappeltje opschepte... is alleen het beste goed genoeg. Na het eten trok Koba haar zondagse jurk aan... die met de pofmouwtjes. Alsof het niet op kon, was het ook nog een heerlijke zoele avond. Arm in arm liepen ze de boulevard op en neer. Telkens keek ze van op zijn arm op. De klep van zijn pet glansde voornaam... Het koper blonk in de avondzon. Daar ging gezag van uit. Haar man. Dat is heel kaal, hè? Dat ja, is heel echt... kaal en kort is, in een heel kort bestek is er iets verteld. Het onderwerp is ook heel klein. En dan later in de, in de volgende boeken ben ik eigenlijk iets uitgebreider gaan schrijven. Kun je daar een voorbeeld van geven? Hier komt een mevrouw, ja, dat, is, dat heet de motorengel. Hier komt bijvoorbeeld in het titelverhaal... Daar, uh, daar wordt er uitgeweid over de man die op die motor zit. Even kijken, hoor. Check de motorgek was een van de weinige mensen... die een permanent zichtbare engel had. Overigens, een engel in de aardsfeer ziet er volgens de geleerden maar zelden of nooit uit als op, op middeleeuwse schilderijen. Ik bedoel zo dat je een aap schrikt. Een groot, geslachtloos wezen met enorme vleugels... waarvoor je je snikkert en biddend op de grond werpt. Nee, een engel doet zich voor in de gedaante die een mens vertrouwd is. Op de bouw kan een man een overrol zijn. Even opnieuw ik zal even opnieuw doen een stukje. Kan dat? Nou, nee, dat is wel goed. Dat, want het is duidelijk dat het een, in elk geval een stuk barokker is. Ja, wordt, hier ben ik aan het uitweiden, snap je wel? Daar neem ik de tijd voor. En dat verhaal, dat, dat verhaal is dan ook ongeveer twintig keer zo lang als de pet. Terwijl het ook niet over zo'n vreselijk groot onderwerp gaat. En dan, dan is er nog een verschil... Dat, dat doet zich heel langzaam voor in de historie van mijn schrijverij. In het begin mocht van mijzelf nooit iemand denken. Er stond dus nooit bijvoorbeeld hij dacht of zij voelde dat. Dat mocht nooit van mezelf. Waarom niet? Nou, ik vond dat het denken van iemand niet opgeschreven kon worden. Dat gaat zo vlug. Hoe dat in je hoofd zich afspeelt, hoe dat rondholt, al die gedachten en gevoelens... dat is niet weer te geven, vond ik. Dus ik, ik vond altijd dat je maar moest raden als lezer... wat er in iemand omging door de handeling die er plaatsvond. Dus, hoe vind je het meest toen hij thuis kwam? Prachtig, riep zijn vrouw. Dan hoef ik niet te zeggen dat zijn vrouw hem aankijkt... en toen dacht van, oh, wat ziet hij prachtig... Dat hoeft allemaal niet. Ze zegt, prachtig, riep zijn vrouw. Dat is al voldoende. Ja, je moet dan maar die twee mensen erbij Uit de er handeling en uit de dialoog moet blijken wat er binnen in die mensen zich afspeelt. En later ben ik wel eens een enkele keer uh, gaan invoegen... wat er, uh, gewoon als alwetend schrijver gaan vertellen... wat de persoon uit het verhaal voelde of dacht. Ja, die pet, hè? wat vind je nou... Want het verhaaltje, dat ligt hier nog. Wat, wat vind je nou? Het, waarom vind je dat de moeite van het opschrijven waard, zo'n zo voorval? Het is een voorval van niks. man komt thuis, heeft een nieuwe ja, pet. Ja, heeft een nieuwe werd... pet. En, dat, en die wereld van die mensen is zo klein... En die micro-wereld, ik, ik vind het zo interessant... ten eerste dat dat een rol speelt, hoe die, die pet van die man is. En dan vind ik het ook interessant om daardoor die, die pet als middel te gebruiken... om te laten zien hoe verschrikkelijk veel die vrouw van die man houdt. Want dat blijkt daar natuurlijk uit, hè? Ja, of van de pet. Nee, nee, nee. Ze, de, haar man, zij is zo blij dat die, dat die man van haar die pet gekregen heeft ook. Zij is ook blij voor hem dat hij die pet gekregen heeft. En dat hij zo'n zo waardige man is die bij de gemeentereiniging werkt... waar alleen het beste goed genoeg is. Ja. Het... Dit soort voorvallen, hè? Dit zou iets kunnen zijn wat je gehoord hebt... of wat uh, uh, ja. ergens gelezen hebt. Uh, Verzamel je die of Dat niet? is het gekke dat dat dus niet het geval is. Er is bijna... Een, een keer is er gebeurd dat Rijk de Gooier tegen mij zei... Mijn moeder was 92 en die zei... Rijk, ik heb geen zin meer. Ik, ga, ik, ik hou ermee op. En die is in bed gaan liggen en die is overleden, na, na korte tijd. En toen dacht ik, oh, wat een mooi verhaal. Toen heb ik geschreven het verhaal Het Sterfbed van mevrouw Petit, die dat tegen haar huishouser zei. Hè, dat dan verder geromantiseerd, hoe het dan afliep. Maar verder is het bijna altijd zo... dat het ergens vandaan komt, maar niet uit de werkelijkheid. Mijn hart had ooit premier.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 Bezaubernd und doch nicht wahr, vielleicht bleibt es für immer auf unserem Repertoire. Mein Herz hat heut Premiere, es schlägt vor lauter Glück und hofft schon heimliches wäre für uns das Seelenstück. mich nu jeder mann, so zärtlich, und so lächelt an, als ob er ahnte, als ob er wüsste. Flesje inkt. De winkelbel klingelde toen de deur openging... en nog eens toen de deur zich weer sloot. Toch kwam er niemand. Volk, riep de klant... die een vossenbondje had omgedaan tegen de gure herstwind. Toen ze nog niks vernam... riep ze leunend over de toonbank... Hallo, volk hier. Eindelijk was daarachter wat geschaarrel. Er klonk gemopper, toen wat geslof... en er kwam een meisje tevoorschijn met slordig haar, gevend en zich uitrekkend. Jeez, riep ze uit toen ze haar ogen opende en de vrouw met het vossenbandje zag. Waar ben ik? Ik veronderstel in kantoorboekhandel Martin, zei de vrouw. Ach, mens, wat? Oh, pardon, godsamme. Ze zijn met vakantie, ik pas alleen maar op. Wacht u even. Ze verdween en deed de tussendeur dicht. Een paar minuten later kwam ze terug, haar gekamd... gezicht kennelijk opgefrist aan de kraan, kleren gladgestreken. Sorry, mevrouw, ik deed even een dutje dood op. Ik ben er niet gewend dat staan de hele dag in zo'n winkel... Nou ja, zei de klant, daar gaat het ook niet om. Ik zou graag een potje inkt. Uh, inkt, zei het meisje. Ze keek wazig naar de zoldering. Daar, daar, zei de dame, nogal ongeduldig. En ze wees over de schouder van het meisje naar een schap. Oh ja, de invalster nam een potje inkt van de plank, maar aarzelde. Ze hield het in haar hand. Er was iets met dingen in glazen potjes, zei ze. Wat nu weer, zei de vrouw. Toen het meisje bleef peinzen zei ze korzerig, waar is meneer? Op vakantie, zei ik toch, met zijn vrouw op vakantie, waarheen in vredesnaam in deze tijd. Naar, uh, ja, nee, dat hoef ik toch niet. Uh. Geef me nou het potje in, maar dan, zeiden we dame. Ze maakte naar zich toe halende gebaatjes toe, vooruit. Ja, zei het meisje, maar dat was iets met glazen potjes. Oh, ze hebben het opgeschreven. Ze boog zich over een met punaises vastgeprikt fel wit karton naast de kassa. Bij aankoop van artikelen in glas... dient gelijkluidend glazen omhulsel te worden ingeleverd. De dame sloot van ergernis haar ogen. Wat een taalgebruik. Het is dus dat u bij aankoop van een potje inkt... een leeg potje moet inleveren, zei het meisje. Dat heb ik niet. Dan zijn we uitgepraat, zei het meisje. Op dat ogenblik kwamen er van buiten akelige, gierende geluiden. De dame en het meisje holden naar de etalage... en keken door de ruit naar buiten. O, hemel, een luchtgevecht, zei de dame, midden boven de stad. O, wat eng, wat vreselijk, zei het meisje. Twee jachtvliegtuigen cirkelden om elkaar heen... vuurspuwend en knetterend. Soms scheerden ze laag over de daken. Ik vind het zo eng, ik ben zo bang, riep het meisje... en deed haar arm stijf door die van haar klant. Oh nee, kijk nou! De dame sleepte het meisje mee aan de arm... en keek door de glazen winkeldeur... waar het zicht wat beter was. Oh nee! Een van de jagers was geraakt. Een pikzwarte bolle rookwalm perste uit het metaal. Toen, in smoke en vlammen... stortte het vliegtuig fluitend op de stad... Het andere toestel raasde nog eenmaal pal over de huizen... schoot daar naar de hoogte in en weg, naar het noorden. Verderop in de stad, maar duidelijk zichtbaar vanuit de winkel... daverde een ontploffing. Grote rookwolken stoten op, bruin en zwart, met een rood schijnsel. Hij valt zomaar op de stad, schreeuwde het meisje. Weer dood, je houdt het dan nooit op. Ze begon te trillen en te snikken. Toen verborg ze haar gezicht tegen het vossenbondje van de dame... die het meisje over de haren streek. Stil maar, kind. Het gebeurt toch niet elke dag... Het is nog gauw voorbij, het duurt niet lang meer. Zulke zinnetjes, zei ze. Eindelijk bedaarde het meisje een beetje, ze maakte zich los en ging met hangend hoofd bij huil terug achter de toonbank. Ze nam een flesje inkt en zette het naast het betaalbakje. Ze keek niet op, ze zei 45 cent, mevrouw. Zu schrüber ook schrüber, wenn du auch klagst und weinst. Was heut geschah, hat unsere Liebe zerstört. Nie wird es meer wie einst. Zo so wird's nie wieder sein, bei Kerzenlicht und Wein, bei süßen Träumereien wandern durch die felde irgendwo im sonnenschein wie herrlich asphalt so mirn die das alt weit zag melodie beim feuer im kamin die flüstern wie im heißen fieberglühen wie her Keine tragischen Szenen Und nur keine Klagen und Tränen Wenn wir uns auch quälen und sehnen Denn so ein Glück kommt nie zurück Ach, und so wird's nie wieder sein Wie einst beim ersten Du, beim ersten Rendezvous Dem Bucht der Großen Liebe schlug der Wind die saiten toe. Ziehst du wie ich lache? Mij macht du es nicht so schwer. Ik dank dir. Zo U hoorde Wim Brands in gesprek met Herman Pieter de Boer in een aflevering van Boeken. Eerder uitgezonden in augustus 1990, presentatie Wim Noordhoek. Herman Pieter de Boer viert vandaag zijn 85ste verjaardag. Wanneer u meer met hem wilt beluisteren... dan kunt u natuurlijk even kijken op weblogs.vpiro.nl... slash radioarchief. Dus weblogs.vpiro.nl slash radioarchief. Daar staat bijvoorbeeld ook nog een aflevering van het programma Cantina... waar Herman Pieter de Boer in 2008 te gast was. Ik ben benieuwd welke feestelijkheden er worden georganiseerd... voor Herman Pieter de Boer. Laten we hopen dat het onvergetelijk wordt. 85, het is wel een hele mooie leeftijd wanneer je dat in goede gezondheid mag bereiken. Dit is Radio 1, u bent te gast bij het programma Woord van de VPRO. En wilt u vragen of opmerkingen anders kwijt? Mail dan naar woord.vpro.nl of schrijf naar postbus 11 1200 JC in Hilversum. Dus Woord bij de VPRO, postbus 11 1200 JC in Hilversum. Als u iets opnieuw wilt beluisteren, dat kan via onze Facebookpagina... Dat is facebook.com slash woord.nl. Of u gaat naar radio1.nl, daar kunt u het ook beluisteren. En u kunt ook nog zich abonneren op de speciale app... voor gemiste programma's voor de iPhone. Nou, dat lijkt me wel even genoeg informatie. Het is bijna één minuut voor zes. U kunt zo meteen gaan luisteren naar een kort journaal. En in het volgende uur... jawel, dat wordt echt boeiend... een ja, bijna legendarisch en mythisch geworden vrouw... Matahari... Niet uh, letterlijk, uh, maar figuurlijk snijden we haar aan, dat onderwerp. En ze blijft inderdaad tot de verbeelding spreken. Ze is wel haast de beroemdste vrouw uit de Nederlandse geschiedenis. Dat is zometeen tussen zes en zeven bij het allerlaatste uurtje woord voor deze week. Tot zo. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws het laatste uurwoord.